Het is 10 uur, Martijn Eihuis met het NOS-journaal. In Cairo is het proces in hoge beroep begonnen tegen oud-president Mubarak. Hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord op honderden betogers... tijdens de Egyptische Revolutie van ruim twee jaar geleden. Na 18 dagen van protesten ruimde Mubarak het veld. De rechtbank in Egypte veroordeelde Mubarak vorig jaar zomer tot levenslang... omdat hij de moorden niet had voorkomen. De aanklagers in de verdediging gingen in hoge beroep. Nou, de president kan niet de doodstraf krijgen. Levenslang is de zwaarste straf die hem kan worden opgelegd. Drie Amerikaanse congresleden mogen Rusland niet meer in. Volgens de Russische krant staan ze op een lijst... die de Russen hebben opgesteld als vergelding... voor de zogenoemde Magnitsky-lijst van Amerika. Daarop staan minstens 18 Russen die niet meer welkom zijn in de VS. De meeste zouden betrokken zijn geweest bij de arrestatie... en de dood van de Russische klokkenleider Sergei Magnitsky dat een megafraude door Russische politiemensen... en belastingambtenaren aan het licht gebracht. Koningin Beatrix opent vandaag het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam. Ze krijgt eerst een privé-rondleiding... en loopt dan via een meterslange loper, een soort catwalk... naar het museumplein voor de officiële opening. Muzikanten van 13 fanfares, één uit elke provincie... en één van de Nederlandse Antillen, vormen een haag voor de koningin. De nieuwste variant van de vogelgriep heeft Peking bereikt... Een meisje van zeven ligt volgens de autoriteit in het ziekenhuis... vanwege de besmetting met de H7N9-variant. Het is het eerste geval buiten Oost-China. Daar heeft het al aan elf mensen het leven gekost. De vogelgriep-variant dook vorige maand voor het eerst op. H7N9 is overdraagbaar van dier op mens. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen elkaar kunnen besmetten. Het weer geregeld zon, misschien een enkele bui, een kans op mist. Het wordt 8 tot 15 graden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 Het is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter de Wies en Mieke van der Wij. Het is bijna vijf minuten over tien. Welkom terug bij het laatste uur van de nieuwshow. Straks om half elf is resident Ingrid Hogevoort Vorst. Te gast. te gast. Nou, zo langs, maar ik kan dat ook niet meer zo noemen. een beetje vastigheid alweer. Hè? Vastigheid, ja. ja hè. Vier, vijf jaar of zo. Ja, dat is waar we in het leven naar op zoek zijn, hè? Ja, is dat zo? Ja, vastigheid. Ja, goed, okay. ja. Nou, wij vastigheid. Ja, nou, vastigheid. Meestal, maar... ja, er is een revival, maar dat wisten jullie, dat wisten jullie al in de luisteraars vast ook. Een revival bezig van klassieke werken. Hè? Denk maar aan de Duitse Siegfried Lenz of Hans Vallada of de Amerikaanse John Williams met zijn stoner, ook uh -huh. nu verfilmd. Dus ik dacht, weet je, ik ga ook eens zo'n klassieker meenemen. Nou, dat is net uit. Uh, ik had er nooit van gehoord. Een Franse klassieker: De liefde van Pierre Neuhart, van Emmanuel Bove. Echt zo'n riders-rider. Hij heeft heel veel invloed gehad op Samuel Beckett of op Peter Handke. En uh, dat is echt van dat melancholische, observerende interbellum. Over het dagelijks leven in Parijs. Ik ga er straks meer over vertellen. Uh, dan een echt nieuw boek. Vier jaar geleden stierf Martin Bril. Ja. Uh, zijn schrijfmaat en vriend Dirk van Weelde... Uh, schreef over hun schrijversleven en hun idealen... een roman, het laatste jaar. En daarin geeft hij een verrassend kijkje op onze... Columnist. Ik ga daar straks heel veel over vertellen. Dan Marie-Charlotte Lebelli, prachtige naam, uh, is een rechtshistorica... voor het Nationaal Archief, uh, verdiepte ze zich in een Haagse affaire... dat is ook de titel van het boek, de verloren eer van Zofia van Noordwijk. En er uh, is een hele proces geweest, een schandaalproces, in de, ja, zeg, rond 1700. En dat hield de gemoederen flink bezig in de tijd. En zij is daarin gedoken. En dan als laatst, als ik er nog aan toe kom... een verhalenbundel van een schrijver Philip Huff. Goed om hier te zijn. Oké. Okay. Dat en meer over een minuutje of 25. Over een klein kwartier gaan we praten met componist Vincent de Koning. Hij ontwierp namelijk de audiotour... waarmee vanaf vandaag de collectie van het Rijksmuseum bekeken kan worden. En besluiten we de nieuwshow vandaag met een gesprek... over de schenking van 78 werken van Amerikaanse kunstverzamelaar Leonard Lauder of Lauder, het is maar net hoe je het zegt... aan het Metropolitan Museum of Art in New York. Goed, maar we beginnen met de vraag hoe Europees Nederland eigenlijk is. Ja, dat Nederland in Europa ligt zal niemand betwisten... dat ons land lid is van de Europese Unie ook niet. Het eerste is een geografisch gegeven waar je je bij neer moet leggen. Het tweede is het directe gevolg van een reeks besluiten... van Nederlandse politici sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat in die reeks besluiten geen enkele weloverwogen lijn te ontdekken valt. Ja, u hoort het goed. Maakt Mathieu Segers, assistentprofessor en onderzoeker Europese integratie aan de Universiteit Utrecht, duidelijk in zijn boek Reis naar het continent. Een pijnlijke constatering die de vraag opwerpt... hoe we dan in hemelsnaam in deze geldverslindende machine terecht zijn gekomen. Tegelijkertijd biedt de huidige chaos de kans... om oude Nederlandse idealen over Europa eindelijk te verzilveren. Niet waar, Mathieu Zegers? Nou, Dat is een, dat is een uh, pittige samenvatting <laughs> ja. van, uh, van, van mijn boek. Uh, <laughs> ja. ik heb, uh, in grote lijnen kan ik me daar zeker in vinden in deze, deze introductie. Uh, ja. Eerst maar eens even over die idealen en uit welke tijd ze stammen. Nou, de Europese integratie die begon in 1950 met de bekende Europese gemeenschap voor kolen en staal. En dat was eigenlijk het moment waarop Nederland overrompeld werd door die Europese integratie. Dus meteen vanaf de start was het iets totaal onverwachts voor Nederland. Nederland was niet betrokken bij de voorbereidingen van... Vijf landen, geloof ik, waren het, hè? Vijf landen, het zijn zes landen, de Eerste de, de Benelux, Italië, uh, Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland. Uh, Nederland was totaal buiten de voorbereidingen gebleven... maar dat gold voor meer kleine landen. Uh, maar Nederland was ook op een andere manier eigenlijk heel erg verrast... want Nederland was zelf heel erg actief met een alternatief plan. Eigenlijk. Iets heel anders dan die gemeenschap voor kolen en staal. Een groter verband waar het Verenigd Koninkrijk ook deel van uitmaakte... waar de Verenigde Staten een actieve rol in zouden moeten spelen. Uh, en daar was Nederland eigenlijk een, een bezig bijtje in Europa, kwamen met eigen plannen. En die lagen eigenlijk op tafel op het moment dat de Fransen kwamen... met dit plan voor de EGKS. En daardoor werd Nederland overrompeld. En die overrompeling, die zijn we misschien nog steeds niet te boven. Dat was toch eigenlijk alleen maar een soort industriële. Uh, ja, dat leek het natuurlijk. En dat is een van de dingen zoals het ook in Nederland altijd gevreemd is. Zoals het uitgelegd is door Nederlandse politici. Het is praktische samenwerking. En praktische samenwerking willen wij ook. Dat is iets wat Nederland eigenlijk, waar het in Nederland heel erg voor is. Handel, uh, samenwerking op het gebied van economie. Maar die EGKS was veel meer. Het was het begin van de Europese integratie. En vanaf midden jaren 50 was meteen duidelijk... dus eigenlijk twee, drie jaar daarna was dat evident dat de ambities van Continentale Europa, Frankrijk, Duitsland waren... om die EGKS te gebruiken als een eerste stap... naar een politiekere vorm van eh, Europese samenwerking. En dat was nou precies iets waar Nederland niets in zag. Want Nederland zei internationale politieke samenwerking, daar zijn wij voor. Maar de arena die we daarvoor hebben, dat is de NAVO. En niet Continentale Europa... En dan stond er tussen haakjes natuurlijk achter voor het Nederlands publiek. Want dan moeten we samenwerken met Fransen, die vertrouwen we niet. En Duitsers, die hebben ons bezet. Maar toch uh, zegt u uh, in het boek dat uh, uh, dit een uitgelezen moment is om die uh, idealen te verwezenlijken. Net nu het Nederlandse chagrijn over Europa ja. zo ongeveer grenzeloos ja. is. Nou, dat het Nederlandse chagrijn over Europa grenzeloos is, dat is eigenlijk eindelijk breekt het moment aan, misschien wel, om eens ons te gaan verzoenen met de realiteit. Als de realiteit je niet aanstaat sinds 1950... kun je die realiteit natuurlijk negeren. Dat doen we in het normale leven ook. Als iets je niet aanstaat, kun je dat negeren. Maar dat is natuurlijk maar tot opzekere... Hoogte houdbaar. Totdat je er heel veel last van krijgt. Tot, totdat het blijkt dat die realiteit eigenlijk niet te negeren is. Kijk, in de jaren 50 en 60, en dat is wel fascinerend om te zien... ook in de bronnen, is het heel lang ontzettend onzeker... of dat hele Europese integratieproces echt wel duurzaam is. Of dat het niet op een mislukking uitloopt, of het niet in ruzie ontaart. Dus heel lang zou je kunnen zeggen, Nederland is helemaal niet naïef... met die, met die outsiders-positie. Zij, zij zitten eigenlijk op het vinkentouw. Op het moment dat het mislukt, hebben wij een beter plan. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar ook met de Britse houding. Maar die mislukking komt niet. Die is steeds niet gekomen. Dat is natuurlijk heel zuur. Dat is een recept voor fr frustratie. Nu is de chaos heel groot. En in een toestand van chaos is er één ding gewenst... of laat ik het zo zeggen. Als de chaos groot is, zijn die spelers die een helder idee hebben... Mogelijk invloedrijk. Maar, en Nederland heeft eigenlijk een helder idee. moet alleen herontdekt worden. Maar die chaos is toch pas in het laatste decennium ontstaan? Nee. Als er één constante is... Misschien die heb je wel. Ja, nee, maar u zei in uw, intro, in uw introductie, werd gezegd... Uh, dat Nederland uh, voortdurend eigenlijk de zaak verkeerd inschatten, Maar dat geldt voor iedereen. Alleen de Fransen, daarvan zou je kunnen zeggen... die nou, hebben heb... wat beter doorgrond wat er aan de gang was. Maar de chaos in de Europese integratie is... je zou bijna kunnen zeggen de constante in de geschiedenis. Nou, ik zei dat er geen niet een, uh, directe gevolg... nee, dat, wat zei ik? Dat er in die reeks besluiten... geen enkele weloverwogen lijn te ontdekken ja. viel. Dat. Ja, ja. ja dat, is, dat, is, dat is beter. En die weloverwogen lijn komt door die overrompeling. Die weloverwogen lijn die er eigenlijk in aanzet wel is... die is, die is bedekt... Door, door chaos, retoriek, uitleggen van dingen die niet, niet die, die eigenlijk niet aan de hand zijn wat je kunt samenvatten als negeren van de werkelijkheid. Geef eens een voorbeeld van die chaos dan. Want uiteindelijk ging het natuurlijk toch om dat iedereen wel het gemeenschappelijk belang ziet... maar tegelijkertijd zoveel mogelijk in eigen huis uiteindelijk wil regelen... en dat niet aan de buitenkant over laten. Dat is toch een beetje globaal uh, de samenvatting? Ja, ja, dus er is eigenlijk uh, het, het allerbelangrijkste om te weten... is dat die hele Europese integratie is uit nood geboren. Het is een, een, een soort het counteren van het verval van Europa. Na de Tweede Wereldoorlog was duidelijk voor Frankrijk, Duitsland... maar ook voor alle andere landen op dat west-Europese gedeelte van het continent... dat verval aan de orde was. Nou, dat zie je nu eigenlijk ook. Europa wordt steeds minder machtig. De invloed van Europa neemt af. De enige manier om dat verval het hoofd te bieden was samenwerking. Dus de noodzaak van samenwerking was in die zin vanuit eigen belang ook duidelijk. Alleen de vorm waarin dat zou moeten gebeuren, daarover brak meteen ruzie uit. En die ruzie is eigenlijk tot op de dag van vandaag aan de gang. Hoeveel bevoegdheden moet je overdragen? Moet je supranationaal samenwerken of juist niet? Moeten Britten er altijd bij? Koetkekoet of Wil je een gezamenlijke munt? Ja, wil je een gezamenlijke munt? Hoeveel moet je gaan in de, met de politieke samenwerking? Nou, al die dingen leiden alleen maar tot oneenigheid. Uh, maar dat punt van het verval heeft er iedere keer toe geleid dat wel de volgende stap gezet is. Zeg, toch wel, ja. ja. Die, die titels van de hoofdstukken en de paragrafen in uw boek doen vermoeden dat het hier om een onvervalste thriller gaat. Ik zal een paar voorbeelden geven. Afstemming in de continentale krochten, fabricage van een tranquilizer, retoriek en intrige, zwijgen is goud en een bloedgemeenschap. Zeker. Jij ja, zit erbij te glimmen, man. Is dat nou bewust gekomen ge nou, ge of je, een, cre een creatieve soort... vriend met een krat bier op? Nee, nee, nee, dit is, dit is bewust. Kijk, het, het mooie verhaal nee, er is eigenlijk in de hele geschiedenis van de internationale betrekkingen en la laten we die voor het gemak laten beginnen bij de Peloponnesische oorlog... Ja, <laughs> we dat eens doen, is er bijna niet zo'n spannend het, verhaal te vinden als de het verhaal eeuw? van de Europese integratie. Het is onvergelijkbaar met wat er gebeurd is. De chaos was vaak maximaal en als de chaos maximaal is, is zo... Ruimte voor creativiteit, voor afstemming achter de schermen... voor uh, iets anders doen dan dat je zegt dat ja, je doet. Maar is dat nou zo chaotisch? Je hebt het gevoel dat de eerste jaren, zeker in die 50, jaren, 60 jaar... het was opbouw, uh, sloeg de klok. Nou, zo chaotisch was dat toch Nou, daar zijn twee dingen over te zeggen. Kijk... Het verhaal wat over de Europese integratie verteld wordt is heel belangrijk. Het verhaal van verzoening en samenwerking. Maar het is een verhaal wat achteraf gereconstrueerd is. En wat ook heel lang in de, in de handen is geweest van de pro-Europese krachten. Gelukkig zou je bijna zeggen. Daarom zijn we opgegroeid met een idee dat dit een rationeel en weloverwogen proces was sinds historici meer onderzoek kunnen doen in het primair materiaal... echt de, de, de archiefstukken waaruit blijkt wat er daadwerkelijk aan de hand is... en dat is eigenlijk pas twee, drie decennia en dat dat echt goed mogelijk is... wordt steeds duidelijker dat er in Europa minimaal twee werkelijkheden zijn. De werkelijkheid van het publieke uitleggen wat er aan de hand is... en de werkelijkheid van wat er daadwerkelijk gebeurt in Brussel tegenwoordig. Loopt dat zo ver uit Dat elkaar? loopt heel erg ver Geen uit Geef nou eens elkaar. één voorbeeld daarvan. Nou, een, een, een goed voorbeeld denk ik vanuit Nederlands perspectief is... dat in Nederland consequent is uitgelegd dat bijvoorbeeld bij de onderhandelingen over het verdragen van Rome... het moederverdrag van de Europese Unie zou je kunnen zeggen... dat het daar alleen maar ging om economische samenwerking en marktsamenwerking. En dat dat hetgene was wat er op tafel lag en dat daarom ook in Nederlands belang was om daarin mee te doen. Aan de andere kant waren de Nederlanders geborneerd opgewonden, gefrustreerd in de beslotenheid van de kamertjes... waar echt onderhandeld werd over dat Europese verdrag. Waarom? Omdat het helemaal niet alleen over economie ging. Misschien ging het wel... Heel erg weinig over economie en Het Ging het veel meer over um, hoe kunnen we de Franse economie bijvoorbeeld redden. Hè? Um, die er toen op dat moment slecht aan toe was met Duitse tegoeden. En, en dat spel wat je nu eigenlijk heel erg naar boven ziet komen die eurocrisis. Dat, het eigenlijk, dat die samenwerking een hele praktische kant heeft in de zin van... we moeten elkaar wat gunnen, geven, voor wat hoort wat, inleveren als je veel hebt... Krijgen als je weinig hebt. Dat is eigenlijk een spel dat de daglicht vaak niet kan verdragen in de nationale arena's. En dat komt daar dus ook heel vaak niet aan de orde. En wordt ook angstvallig uit beeld gehouden. Dat spel kun je pas reconstrueren op het moment dat je bij de stukken kunt die, die in die beslotenheid zijn, waar de notulen huh? bijvoorbeeld zijn geschreven. En die zijn eigenlijk dus pas 20, 30 jaar toegankelijk. En... En daar hebt u zich dus doorheen geworsteld... door meters Europese eenwordingsdocumentatie... in al die bibliotheken verspreid ja, en, over Europa. Ja, en, en in Amerika is ook veel interessants te vinden. Ja, bij welke historische toppen had u nou het liefst zelf aanwezig willen zijn? Nou, de, uh, de conferentie van Messina spreekt heel erg bij mij tot de verbeelding. Dat, <lacht> dat was een, de Peloponnesische oorlog? <lacht> of nee, dat is, een dat is 1955. Oh. Is de, de, de conferentie waar de onderhandelingen over de verdragen van Rome in feite beginnen. En dat was in, op Sicilië, toen nog een heel arm eiland... Uh, en uh, dat was een groot avontuur voor alle Noord-Europeanen met name. Uh, wat Staalman meemaakte in Italië. En men was drie uh, dagen aan het vergaderen... en was eigenlijk nog steeds niet aan de agenda toegekomen. <tie> uh, omdat de Italianen allerlei festiviteiten bedacht hadden... om uh, te, te, te vieren dat alle Europese leiders uh, op het... Uh, een paar, op het, uh, paar zangeressen van Sanremo en Hup nou, nou, Het Ballet van Rome Kijk, trad op nou, uh, bijvoorbeeld in Taumina. Ja, en daar zaten natuurlijk de regeringsleiders. Zo gaat het natuurlijk ook vaak. En Het Ballet van Rome had opgetreden en toen moest er eigenlijk... Eindelijk na drie dagen de vergadering echt beginnen, want men moest tot een besluit komen. Maar toen hadden de Italianen bedacht, na het ballet van Rome is het toch een goed moment om een soepé te houden. En om een keer te gaan dineren. Toen bleken de ballerina's van het ballet van Rome aan te schuiven. Kijk. Toen was het één uur s'nachts. <lacht> dat een hoge ambtenaar uit Soms. België zich hering. Worden ik dan de kluwe de... ontwraagd? Nou precies. Met dagen verder. Ja, maar dat, dat is natuurlijk, het is mensenwerk. En, ja, dat, is, wil zeggen, en ja. dat is het mooie van de internationale politiek, de high politics, zoals het ook wel genoemd Heeft wordt. Heb u ook nog kunnen reconstrueren hoe het met die ballerinas is afgelopen? En dat, is nog, kijk, dat zijn nog onopgeloste puzzels. Ja. Ja, daar, daar zou makkelijk nog een studie aan gewijd kunnen worden, wat de, invloed, de potentiële invloed okay. is geweest. Maar goed, het geeft dus aan dat ja. sommige dingen eigenlijk bij stom toeval ontstaan. Ja, en hm. vaak dus onder grote druk en in tamelijk chaotische omstandigheden. En dan is het dus heel goed als je weet wat je wil. En vaak waren het Fransen die wisten wat ze willen, ja. of Duitsers. En maar vaak de was de ontkenningsoefening van Nederland te heftig om bij Nederland zelf eigenlijk erachter te komen wat willen wij nu eigenlijk ja. Terwijl dat het idee er wel degelijk. Was. Goed, het heeft dus allemaal maar doorgehobbeld. En gaat dat nog verder doorhobbelen? Het ziet er naar nou uit dat we langzaam in een toestand komen van meer stabiliteit in de eurocrisis. Dus dat zal voorlopig zeker nog doorgaan. Ja. Okay. Dank je wel. Mathieu Segers, assistent-professor onderzoeker Europese integratie aan de Universiteit Utrecht. De titel van zijn nieuwe boek, heel lovend besproken gisteren in de NRC. Gefeliciteerd. Reis naar het continent en uitgave van Bert Banker. Informatie ook via newshop.nl. Dank wel. Nou, vandaag is het dan zover. Koningin Beatrix zal het Rijksmuseum, dat bijna tien jaar dicht was... voor een grootscheepse verbouwing, officieel heropenen. Vanaf twaalf uur vanmiddag is het museum dan weer... voor de gewone sterveling te betreden. En na verluid zijn er in de voorverkoop al 75.000 kaarten verkocht. In het hernieuwde Rijksmuseum kan de... Bezoeken ronddwalen door maar liefst 80 gerenoveerde zalen en langs 8000 kunstwerken. En een deel hiervan wordt opgeluisterd met behulp van een zogenaamde audiotour. Verkrijgbaar in nu nog 7, maar binnenkort in 10 talen. Componist en geluidsontwerper Vincent de Koning is verantwoordelijk voor de geluidsvormige vergeving van deze audiotour. Is bij ons de gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is op bijna geen museum meer die geen audiotour heeft, maar nee. dit moest iets speciaals worden, ja, nou, het um, is, it is een museale app, uh, om te beginnen. Blijf je en... een beetje in de buurt van de microfoon? Oh, uh, sorry. Ja, geluidsvormgeving. Heb, ja, <laughs> angst voor microfoons. Ik kan wel het... Nee. Um, het is een museale app. Uh, dat betekent dat het niet alleen een audiotour is. De museale app bevat ook een audiotour, of audiotours. Het zijn er drie. Uh, maar bevat nog veel meer. Uh, meer informatie. En uh, je kunt... Uh, er, zit, ja, er, zit, er zit dus veel meer in dan alleen een audiotour. Je moet een smartphone hebben om het uh, te kunnen nee, beluisteren. Nee, je kunt, je kunt daar een, een device huren. Dus je kunt het of op je iPhone of een Android uh, device zetten... of je huurt daar een, uh, een iPod. Okay. Voor 5 euro Voor 5 he? euro, ja. ja. Het, okay. Heb je zelf al een rondje proef gelopen? Ja, ja vorige week was de pre-opening. Uh, voor de mensen die hadden meegewerkt aan uh, de afgelopen 10 jaar. Uh, toch was het uh, lang niet uh, druk. Uh, maar ik was heel erg gefocust op hoe, hoe alles nou klonk... en of alles in elkaar zou vallen zoals wij hadden uh, gedacht. Want wat was de uitdaging? Uh, de uitdaging was uh, uh, de hoeveelheid en uh, de termijn waarin het geproduceerd moest worden. Uh, maar ook de uitdaging was om uh, vernieuwend, maar niet spectaculair te worden in audio. Uh, we hebben uh, uh, gebruik gemaakt van 3D-audio. Wat is en dat? 3D-audio is, is, 3D is, is bin-oral audio. Dat is een techniek die is... Uh, nou de eerste bin-oral audio-opnames waren in 1881, dus het bestaat al heel lang. Maar het gaat uit van het feit dat... Uh, de theorie is wanneer het menselijk hoofd heeft twee microfoons. Dat zijn je oren. En toch zijn wij met twee microfoons in staat om geluid voor ons, achter ons, boven ons en onder ons te horen. Dus wanneer je nu twee microfoons in iemand zijn oren zou plaatsen. En dus het geluid daar zou opnemen en het vervolgens daar ook weer zou afspelen. Dan zou het dus kunnen dat je met twee microfoons en een koptelefoon uh, geluid voor je, boven je, onder je, achter je kan horen. Nou dat blijkt te kloppen. Die techniek is ontwikkeld, is eigenlijk nooit... Ja, heel erg uh, toegepast. Um, omdat het, uh, het, ja, je hebt er een koptelefoon voor nodig, en tot ja, voor de iPhone hadden mensen wel een koptelefoon... maar was het, zat er een cassette recorder aan of zat er mm -hmm. een, uh, een, een, een discman aan. Maar nu heeft iedereen eigenlijk een controller in de vorm van een smartphone vast en een koptelefoon. Je ziet iedereen met een koptelefoon lopen. Dus je kunt nu... Ja, Binaural is voor iedereen toegankelijk. Ja, het is een uh, wonderlijke gewaarwording, hè. Want je hebt een koptelefoon op en toch hoor je het geluid... alsof iemand naast je staat om dat te vertellen. Je ja. hoort het dus niet meer. Kijk, ik heb nu ook een koptelefoon op mijn ja. kop. Ik hoor het, he, mezelf terug en jou ook in die koptelefoon. Maar ik, we kunnen wat laten horen uit die toeren. Ja. Maar ik begrijp dus dat voor het beste resultaat... die luisteraar als iedereen heeft een koptelefoon in de radio kan pluggen. Ja. En dan kan hij dus via die koptelefoon kan die dus dat effect bereiken. Ja, is dat zo? Ja, ik vind nou, het, het wonderlijk, is wonderlijk. Ja. Ja, ja, het is dus niet zoals bij uh, 3D video dat je een speciaal uh, afspeelapparatuur en een speciaal brilletje of dus uh, in dit geval koptelefoon nodig hebt. En het is ook zo bij 3D film, als je het brilletje niet hebt, dan zie je niks. En bij 3D audio is het zo, het, het blijft overeind. Alleen is, de, uh, is het niet meer om je heen. Maar oh. ik het klinkt nog wel ruimtelijk, maar we... het is niet meer dat je iemand letterlijk achter je weg hoort. Zou, zou heel Nederland al een koptelefoon op hebben? Ik hoop het je? wel. Of ja. misschien moeten ze hem even opzoeken, maar ze moeten hem dan inpluggen. We wachten nog heel even om dat te laten horen. Die, die, die, die tour is in zeven talen, hè? Ja. Dus dat was ook nog... Maar goed, dan gaan we het zo meteen... Eerst even iets laten horen. Barry Atsma heeft twee tours ingesproken. Ja. La, heb, wat heb, heb je daar iets van meegenomen? Ja, daar heb ik iets van meegenomen. Uh, het gaat om het scheepsmodel de William Rex. Ja. En um, uh, wat je hoort is... Uh, nou, laten we het eerst maar horen. Dan kan ja. ik daarna vertellen okay. uh, ja. inhoudelijk wat het allemaal ja. is. De Republiek had in de 17e eeuw een grote oorlogsvloot om het land te beschermen en de handelsroutes te beveiligen. En dat was geen overbodige luxe. Concurrerende naties vochten regelmatig met elkaar op zee. Dit model is een goed voorbeeld van een oorlogsschip dat ingezet kon worden bij zeeslagen in de Europese wateren. Een vechtmachine met 74 kanonnen. Tijdens een gevecht voeren de schepen in een lange lijn langs de vijand en schoten zij hun kanonnen aan één kant van het schip leeg. Als het nodig was, werd er daarna omgedraaid en opnieuw geschoten. De matrozen aan boord waren tegelijk. Straatstabi William die, die Barry maar kan wel veel zeggen. Ja, dat ja. is ontzettend veel zeker. hé hey, maar Peter, heb jij het gehoord, het effect? Ja, vond je het, het? Het loopt echt gewoon achter je hoofd, in, in dit geval uh, langs. En de, die andere is een Japanse meneer, neem ik aan? Ja of ja. Want het moest allemaal in zeven talen. Hoe ging dat dan? Want hoe kan je, bij Barry Asma kan je wel horen of het allemaal goed gaat. Maar hoe kan je dat bij zo'n Japaner? Uh, bij zo'n Japaner? Uh, ja, ik kan dat natuurlijk niet. Uh, maar de Japaner zelf wel. Dus daar is veel meer, <laughs> is veel meer aandacht in gaan. Dat zijn. hoop je dan maar. Ja. Nou, nee, dat, dat weet ik al. Nee, de, de, de, de meeste talen is uh, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Japans. Uh, er komt nog Mandarin, Chinees, Russisch en Braziliaans, Portugees waarschijnlijk bij. Maar ik hoorde ook al de naam Arabisch vallen. Dus... Ja, het, uh, kan nog kan, wel. ja, we kunnen voorlopig nog wel even vooruit. Uh, de, de Europese talen uh, kan ik meelezen. Uh, Italiaans en Spaans uh, uh, kan ik niet begrijpen, zeg maar. Um, maar daar, daar besteed je dan meer aandacht aan. Je neemt het op en uh, je luistert het nog een keer terug. Uh, met de voice over de bij. Net zolang mm -hmm. totdat zij zeggen van ja, nee, dit is, uh, dit is technisch helemaal goed. En dan gaan we door. En bij uh, Frans en. Engels en Nederlands uh, hebben we zelf veel meer als regisseur kunnen sturen... hoe het ja. uitgesproken die. Maar goed, als je een of andere grapjes erbij hebt die uh, iets raar zegt... dan weet je het <laughs> natuurlijk niet controleren. Ja, als je Japan maar, gewoon een asperge recepten voor gaat ja, ja, lezen... Nee, dan dat, heb uh, je toch niet in de gaten. Dat, <laughs> dat zou zomaar kunnen. Ja, maar wat, nee. wat, wat, wat was belangrijk voor het, ge het geluid van de Tour? Uh, nou, uh, het is opgebouwd uit een aantal delen. Uh, er zijn nu... Even kijken. Er zijn drie tours: Een hoogtepuntentoer, een gebouwentoer en een Gouden Eeuwtoer. De hoogtepuntentoer en de Gouden Eeuwtoer is er in een lange en een korte variant. De lange variant bevat 20 stops. Dat zijn kunstwerken. De korte variant uh, 10. En men wilde dat zodra je van het ene kunstwerk naar het andere loopt... dat kan wel eens twee, twee drie minuten duren... Uh, om toch een bepaalde sfeer in zo'n tour te krijgen... wilden ze er ook een soort geluidsontwerp, Muziekje. Uh, muziek bij. Ja. Ja. Uh, dat mocht niet, uh, niet te veel op de voorgrond treden. Je hebt permanent iets op je hoofd. Nee, je hebt niet permanent iets op je hoofd. Nee, Er is voor gekozen dat zodra je zegt, uh, je staat voor een kunstwerk... dan uh, kun je zeggen van ik wil meer uh, weten. Dan krijg je de eerste laag over dat kunstwerk te horen. In je taal die je hebt gekozen. Vervolgens kun je uh, meer willen zien. Dat is laag 2. Dat is nog meer informatie, wat korter, maar dat zijn wel hele leuke uh, specifieke weetjes over dat kunstwerk. En dan heb je nog een laag 3, en dat is een interview met een conservator, een andere kunstenaar, uh, Wim Pijbers is ook geïnterviewd. En die vertelt ook nog iets over het kunstwerk. Dus je kunt in verschillende lagen zeg maar steeds meer te weten komen over dat kunstwerk. Uh, tussen die lagen informatie is het gewoon stil. Want de kijker, de bezoeker moet wel gewoon de tijd hebben om uh, zelf dat schilderij kunnen zien of kunstwerk. En vervolgens wil je weer naar een volgend kunstwerk lopen en dan zeg je van ik wil verder. Dan komt de muziek in maar die veet eigenlijk vanaf het moment dat die inkomt veet die in 25 seconden weer heel langzaam uit. Maar je, je blijft daardoor wel zeg maar in één sfeer. Want die kunstwerken zijn natuurlijk niet voor niks uitgekozen uh, en op elkaar afgestemd in die tours. En, en heb je dan nummertjes dat je weer in moet drukken? Dat Nee, nummertje? in mijn tour niet. Maar je kunt ook vrij ga, door het museum gaan lopen en zeggen van ik wil helemaal geen tour. Ik wil gewoon mijn eigen mijn eigen dingen zien. En zodra er een nummertje bij een bordje staat, toets je dat nummertje in... en dan krijg je de informatie naar het. Maar kunstwerk. het is ook zo dat op die app zijn ook beelden te zien. Ja, dat is het magisch venster bij laag 2. Ja. Uh, elk kunstwerk wat er uh, is omschreven, wat is opgenomen in de, uh, de tour... die heeft een magisch venster. Zodra je daarop klikt, dan wordt er ingezoomd op dat schilderij op je smartphone... en dan gaat er iets bewegen. Dat zijn hele leuke, hele korte animaties. Het, uh, het was wel, men wil de kijker meer laten zien van de kunstwerken. Dus ze wilden niet dat iedereen op smartphone ging kijken. Maar af en toe is het wel leuk om daar nog iets extra's aan toe te voegen. Precies, nou, want en... op een goed moment moet je wel een grens stellen. Want je kan natuurlijk eindeloos, zeker met de video uh, ja, mogelijkheden die ja, er zijn... je kan eindeloos doorgaan. Ja, ja, we hebben dus heel veel qua audio even... heel veel geëxperimenteerd met dat uh, 3D-audio, met BIN oral, omdat het, uh, het kan ontzettend afleiden. En we, hebben, we zijn begonnen met... Omdat uh, het waarschijnlijk een ervaring is die mensen nooit eerder hebben gehad. Nee, maar je, ik kijk ook, als we ermee bezig zijn... ik kijk ook nog af en toe achterom of de deur gaat, maar dat zit in de opname. Ja. Ik hoor mezelf praten rechts van me. En ik, ik kijk dan toch naar rechts of ik daar... Het is heel Het is heel het is, bizar. Het is wonderlijk. Nou, zie dat Hoe moet je dat hij echt waren? Ja. Want die man die wil in één keer door die tentoonstelling. En die vrouw ja, die gaat die lagen. Ja, maar ze hangen niet met z'n tweeën aan, aan één koptelefoon. Nee, nou, ja. nee, maar ze gaan wel met z'n tweeën naar dat Rijksmuseum. Ja. Ja. En hij is al twee. twee uur eerder staat hij buiten. Het is altijd zo ja. toch? Ja, precies. Zou, zou koningin Beatrix nou zometeen ook zo'n audiotour op haar koninklijke hoofd zetten? Hoe moet dat met dat uh, haar? Geen haar idee? <laughs> weet dat, ik niet. dat gaat niet lukken denk ik. Nee, dat ja. weet ik niet. Nee, maar goed, dit is toch in aantal opzichten... is dit echt wel uh, heel vernieuwend wat hier gebeurd is in het Rijksmuseum. Ja, sowieso. En een audiotour is normaal, maar, een, maar ik bedoel dit ja, 3D. Als maar in een app zit waar ook het magisch venster in zit. Je kunt, de kunstwerken kun je uh, liken. Dan wordt dat, als je dan uh, op Rijksstudio... dat is de website van het Rijksmuseum... Wanneer je daar een profiel hebt aangemaakt, en je, je, dan kun je dus kunstwerken verzamelen die je ziet in het Rijksmuseum. En dan kun je thuis nog eens terugkijken wat, wat je favoriete kunstwerken zijn en nog meer informatie erover te weten komen. Je dus kan de afbeeldingen gewoon opvragen. Ja, ook. Ja. Maar Chique de voorstaan is toch uh, bijzonder, moet ik zeggen. Een echte uitdaging dit? Ja, het was een ja, absoluut een uitdaging om, uh, om dit uh, uh, te maken. Want je wil, uh, 3D-audio zit ontzettend op de beleving... maar je mag, je mag niet te veel afleiden van, van het Rijksmuseum natuurlijk. En, uh, dus je moet heel subtiel, heel minimaal te werk gaan... maar wel net dat randje extra geven. Maar weet het... je wat ik nou zo gek vind? Je zei net, het is al een, een techniek die bestaat sinds, wat was het? 18... 81 1881. 81. Ja. Hoe kan het nou dat dat nu pas dan weer gebruik van gemaakt wordt? Uh weet ik niet. Ik weet wel dat de voorbeelden die ik hoor... Uh, het zijn veel audiopuristen die uh, het fantastisch vinden. En uh, er zijn hele dure klassieke opnames van. Uh, en dan zetten ze... Het, uh, de microfoon ziet er ook uit als een hoofd. Het is, het is zo, zo groot als een menselijk hoofd. Het is zo zwaar als een menselijk hoofd. Er zitten rubberen oren aan. Die zetten ze dan in een concertzaal neer. En dan wordt er uh, klassieke muziek gespeeld. En dan is het alsof je in die zaal zit. Dat klopt. Alleen is, daar, dan is het een mooie opname. Het is geen beleving. En uh, wij zijn veel meer op de beleving gaan zitten dat je... Uh, kunt spelen met, uh, uh, met ja, wat, wat er in, in iemands hoofd in een verhaal omgaat. Je, wordt onderdeel van het, je kunt iemand onderdeel van het verhaal laten worden. Je kunt iemand in zijn oor laten fluisteren, bijvoorbeeld. Ja. Alleen ja, dat kun je in het Rijksmuseum even niet doen, dat spel. Ja. Ja, het is nou, toch mooi. Ik ja. ben heel benieuwd of het gelukt is bij de mensen thuis. Misschien kan iemand daar nog even iets uh, over laten uh, horen. Uh, uh, ter geruststelling een luisteraar liet horen dat het in ieder geval Japans was wat die man sprak. Oh, ja. Dus dat ja. lijkt mij ook een gespelde ja, gedachte. Ja. Uh, u hoorde uh, Vincent de Koning. Naar aanleiding van de totstandkoming van de audiotours in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat is dus vandaag geopend wordt. Meer informatie bij ons allemaal te vinden op de website www.nieuwshow.nl. When you were alone. City City. Dat klonk toch als echte, helemaal levende blazers. Ik hoop dat het ook zo is. Girls in the City, Wouter Hamel. Goedemorgen, Ingrid. Ja, goedemorgen. Ik heb het boek meegenomen, daar ga ik mee beginnen. Uh, het is vier jaar geleden, ik zei het al, dat Martin Bril stierf. Ja. En uh, Dirk van Wilde schreef een roman over hem, het laatste jaar... He, ze vormden een schrijversduo, die twee. Ze debuteerden in 1987 met arbeidsvitamine. En eh, waren heel jong nog jongens van 19, 20 jaar. Natuurlijk gingen ze ieder hun eigen kant. De manische levensgenieter Bril... die overwon zijn kookverslaving en zijn alcoholverslaving. En die vond eigenlijk zijn draai... in die dis discipline van, het, van de korte observaties... die die schreef, eerst voor het Parool en daarna voor de Volkskrant. En werd een hele... Bekende columnist en BN'er. En uh, de eenzelvige van Weelde, die bleef zijn wat duistere romans schrijven. He, vaak ontoegankelijk. Hij is filosofisch, denkt, waar, waar, gaat, waar gaan die boeken over? Uh, die leiden ook wel onder een literaire verkramptheid. Bekent hij zelf. Uit monden van zijn alter ego, David. Want hij heeft zijn herinneringen uh, de vorm gegeven van een roman. En ook een hele speelse vorm. Want uh, de structuur wordt bepaald door het apparaat... waarmee deze twee jongens dachten in de literaire wereld te komen. En wat is dat? De typmachine. Nou, dat is natuurlijk heel erg leuk. Dus elk hoofdstuk heeft zijn eigen typemachine: De Underwood, de Adler, de IBM. Nou, het eerste hoofdstuk begint als uh, David. Dat is uh, alter ego, van uh, Dirk en Brent, alias Martin Bril... Uh, op een Olivetti Studio 44, hij heeft ook een foto ervan opgenomen. Uh, twee studenten die elkaar droom herkennen. Wat is die droom? Ja, een schrijversleven leiden. Uh, wat is dat eigenlijk een schrijversleven leiden? Vraag ik het af. In vrijheid schrijven wat je wilt zeggen. En, uh, maar ja, hoe leid je dat? Nou, die filosoof David heeft daar hele erg duidelijke ideeën over. Uh, maar wordt daarin gesteund. Dat laat hij goed zien door zijn vriendin Tessa. Uh, die wel in het dagelijkse financiële onderhoud voorziet. Want ja, er moet ook geld binnenkomen. Nou, en Brent, alias Bril, is daar veel te onrustig voor. Die houdt het nog geen anderhalf uur uit uh, aan zo'n tafel. En, uh, en uh, het mooie is natuurlijk dat het verschil tussen die twee. Daar gaat het eigenlijk om en daarmee geeft Dirk van Wilders zijn herinneringen, zijn me memoires, een heel pregnant thema mee, namelijk de discussie uh, van uh, de kunstenaar, uh, houd je vast aan je schrijf, aan je idealen, of ga je voor snelle bevestiging? En dat is een heel pregnant thema in het boek en daarmee... Zeg, zeg maar, ...tilt hij het ook uit boven dat persoonlijke. En hij uh, laat ook eventjes, want dat is een zijlijn... Uh, ...die David gaat ook even voor de conversie. Er zit een soort zijlijn in van een Groningse zin. Nee, dat, dat, zeg maar om een vintage succes te maken van de typemachine. Dus dat is een plan Phoenix Typewriter. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal helemaal fout. Uh, maar waar het uiteindelijk om gaat, wat belangrijk is in dit boek... ...denk ik dat, hij tot een, dat de schrijver tot de conclusie komt over bril... Uh, waarover je natuurlijk kunt redetwisten, Maar hij laat eigenlijk zien uh, in zijn uh, optie... dat Bril altijd dat uh, idee van uh, die wens om romans te schrijven... dat dat altijd een geheime wens van hem is gebleven. Ondanks alle succes. En, uh, en dat geeft natuurlijk... Ja, dat jonge leven, hij is natuurlijk gestorven toen hij 49 was. Uh, dat einde vooral, die naderende dood. Het is het laatste jaar, dus daar komt hij ook steeds weer op terug. Dat laatste jaar van Bril. Uh, dat lichaam dat helemaal vernield was door jarenlang drugsgebruik, kanker. Uh, geeft natuurlijk een hele wrange ondertoon aan die, uh, ja, aan die, aan die uh, mooie lichte stukjes. Hè? Met die lichte ziel, korte stukjes die, waar, wij, die, waar wij hem allemaal in kennen. Waarin hij toch heel laconieke toon heeft. Hij Laat hem ook zeggen, uh, alle kansen vergooid. Hè? Dan is een van de laatste ontmoetingen. Het talent grotendeels verkwist aan snelle bevestiging. En dan al die jaren de beest uithangen. Ik weet wel dat ik zo niet mag denken, maar soms is het alsof ik mijn eigen leven verkankerd heb. En uh, daar krijgt hij natuurlijk... daar zullen vast uh, andere vrienden van Bril... zoals Matthijs van Nieuwkerk... Of, uh, die zullen daar misschien anders over denken. Het is ook zijn subjectieve kijk erop. Maar wat ik heel goed vind... is dat uh, de, het is een heel eerlijk rouw... maar ook heel transparant boek... want uiteindelijk uh, staat op een gegeven moment... Uh, de schrijver voor de spiegel, David... maar goed, hè. En dan vraagt hij dus, wat hebben we ervan gemaakt? Jij en ik... Van een schrijvend leven. Als de boze waarheid is dat jij het jouwe nog niet eens half gelukt vond, ik citeer: hè, te kort, verkwist, halfhartig, welke waarheid toont die zwarte spiegel dan over het mijne? Dus hij uh, spaart zichzelf niet. Ik moet zeggen, ik, was, ik vind het een geweldig boek. Ik was heel erg ontroerd door dit boek. Dus het laatste jaar, Dirk van Weelde net uit, geloof nog niet helemaal te verkrijgen in de boekhandel, maar over een paar dagen. Oké. Okay. Terug naar die klassieke uh, Franse klassieker waar ik het net over oh, had. Okay. Hè? Revival reviver van de klassiekers. Een maand werd boven de liefde van Pierre Neuhart. Uh, ja, ja. Uh, gelukkige liefde bestaat niet volgens deze meneer... Mens kan nergens vast op rekenen. Alles wat hij denkt hebben verworven kan hem ieder moment ontvallen. En als hij het geluk in handen heeft, maakt hij het zelf kapot. Nou, geen vrolijke Frans. He, dat mag hem ook duidelijk zijn. Hij leefde van 1898 tot 1945. Maar wel een schrijver van indringende verhalen over het leven. En dat is heel leuk. Van Parijs na, eh, zeg maar na de Eerste Wereldoorlog. Zoals bijvoorbeeld deze Pierre Neuhart. Een grindhandelaar. Die eh, op een goed moment verliefd wordt op een meisje van 17. Ja, moet je ook niet doen op je 40ste natuurlijk. De dus hij gaat onafwendbaar zijn ondergang tegemoet. Zij is een erotica die droomt van een filmcarrière en denkt, nou, die man is rijk, daar kan ik uh, mijn uh, voordeel mee doen. Hij ziet in haar een soort artistieke vrouw, die zeg maar verfijning kan geven aan het grindwereldje. <lacht> uh, nou ja, het is uit ja, het is, het is 1928. Ik vond het een typische interbellumroman En weet je waaraan die me doet denken? Een klassieker van ons, Van horen. Maar ik weet niet welke luisteraars deze schrijver nog kennen. Uh, van horen. ja, jij natuurlijk wel, maar ik heb Willem Mertens leven Spiegel, Tobias en de dood. Ja, ik vond het geweldig. En uh, uh, uh, een hele sombere kijk... Dat tussen, die tweede, tussen die Twee Wereldoorlogen... de hele, hele literatuur was erg somber toen. Maar je kunt je voorstellen dat uh, Simon Beckett, uh, bijvoorbeeld, is een grote fan van deze man geweest. Heeft ook altijd gezorgd dat, dat proza weer opnieuw werd uitgegeven. Maar ook bijvoorbeeld Peter Handke. Nou ja, het zijn allebei ook niet bepaald optimisten. Maar uh, wat zo leuk is namelijk dat die boven... die is heel erg precies. Heeft een heel goed observerend oog. En scherp oog ook voor de detail. Dus je krijgt een heel goed beeld. Uh, je ziet ziet die Pierre Neuhart verveeld slenteren over die boulevards in Parijs. Hoe waren de kamers ingericht? Hoe waren ze gekleed? He, dat is, en, nou ja, en dan die Eliane, daar dat loopt het dat natuurlijk ook slecht mee af. Uh, want uiteindelijk treft hij er nog na jaren... Uh, in een jas met geverfd konijnenbont. Dat is wel mooi, dat geverfd konijnenbont. <lacht> Toen dacht ik, nou, misschien heeft uh, Sofia van Noordwijk... Uh, ook wel uh, aan het eind van de leven een jas met geverfd konijnenbond moeten dragen. Want ze was ooit een klassieke schoonheid en heel vermogend ook. Speelde een belangrijke rol in de Haagse society. En is uh, door toedoen, eigen toedoen ook. Uh, maar ook waarschijnlijk aangemoedigd door moeder, een rijke weduwe, Sophia van der Maan, Haar ondergang tegemoet gegaan. En nou heb ik het niet over fictie, maar over de werkelijkheid. Beide dames raakten verstrikt in een groot schandaal. Allerlei financiële en amoureuze intriges die uh, de gemoederen flink hielden, Zo rond 1700, hè, het eind van die Gouden Eeuw. En uh, we weten daar nu alles van, uh, omdat Marie-Charlotte Lebellie... dat is een mooie, vast ook Haagse naam, een rechtshistorica... die verdiepte zich uh, in opdracht van het Nationaal Archief... in deze Haagse affaire en uh, die haalde... Heeft ontzettend veel materiaal boven gehad. Van Lennep bijvoorbeeld schreef al een boek. Uh, 19e-eeuwse schrijver van Lennep. Schreef al een boek over deze twee vrouwen die niet wilden deugen. Nou ja, ze laat zien, dat valt natuurlijk wel mee. Wat deed maar, ze dan? Nou, ik zal het vertellen. Die Sofia van Noordwijk was allereerst een ongetrouwde moeder. Een ongehuwde moeder. Nou, laat zij zien dat ongehuwd moederschap in die tijd. helemaal geen uitzondering was. Als jij vermogend was en je zat in die Haagse kringen. Uh, ze hadden uh, twee kinderen van ook iemand uit die kringen, Eén van Noordwijk. Maar goed, ze, uh, ze was uh, of nee, hij heet niet van Noordwijk. Nou, die naam heb ik even vergeten. Maar goed, deze man had misschien de belofte gedaan. Maar je kon in de tijd al, bijvoorbeeld, als vrouw, was je niet rechterdoos, Je kon. Uh, er waren heel veel vrouwen die bijvoorbeeld Bonn een proces aan deden... dat ze alimentatie betaalden... of uh, dat ze een mondelingen huwelijksbelofte deden... die geschonden hebben. Maar deze vrouwen misten één ding... want uiteindelijk ging ze dus een uh, affaire beginnen... met een hele rijke getrouwde Joodse man... en, uh, en heeft, uh, die als een goedere probeerde uit dat huwelijk te trekken... en daar heeft zij aan meegeholpen en haar moeder ook... Maar waarom het zo'n schandaalproces is geworden... waarom deze vrouwen zijn gearresteerd... maar is opgesloten, is nooit meer uit uh, de gevangenis gekomen... en zij kon niet meer over straat. Ze is wel vrijgesproken, maar ze kon eigenlijk niet meer over straat. werd uitgejouwd en zo. Dat had te maken dat ze geen mannelijke beschermer hadden. Zonder mannelijke beschermer... Dus je moest een mannelijke bescherming hebben. Nou, het vader was dood, broer was er ook niet. En daardoor konden ze dus ja, zeg maar helemaal van overspel en diefstal worden. Het is niet zo goed geschreven. Je kan merken dat uh, mevrouw Le Belli geen literaire ervaring heeft. Echt van archivaris. Ze heeft schitterend materiaal naar boven gehaald. Maar zo jammer dat het er niet lukt om daar echt een verhaal van te maken. Maar het was wel interessant. Goed, even als laatste heel snel. Ook van huis uit filosoof, net als Dirk van Weelde. De schrijver Philip Huff. En uh, dit is zijn derde boek, Goed om hier te zijn. Uh, een heleboel korte verhalen, die eigenlijk allemaal draaien om tijd. Hij zegt in het eerste verhaal een soort van troost over een man die zijn vriendin verliest. Ze ging joggen en uh, wordt geschept door een auto. Ik wist dat wij tijd zijn en dat tijd niet meer is dan een plek die wij continu verlaten... Dus toch ook weer dat idee van, dat is natuurlijk wel grappig, wij denken altijd in bestendigheid hè, dat we onze toekomst kunnen vasthouden, dat dingen altijd blijven zoals ze zijn. Schijnbaar kunnen we nog steeds niet eraan wennen dat dat dus niet zo is. Dat alles altijd aan verandering onderhevig is. En, en dat laat hij dus in al die verhalen over jonge mensen, oude mensen, een zoon die met een demente vader loopt en dan zegt, ja, jouw tijd is weg, je bent uit de tijd gevallen, jouw Toekomst is het heden geworden. Want verder meer heb je niet meer. Mooie, uh, mooie verhalen, sfeervol wel. En uh, ik vond ze alleen, uh, zijn ze te kort volgens mij om te blijven hangen. Maar het is wel, het is wel leuk om zo nu zo'n verhaal te lezen. Dus leg het boek gewoon naast je bed, op je nachtkastje, even voordat je gaat slapen. Philip Huff, ja. goed om hier te zijn. Ja, maar zijn er, vorige roman heeft vrij goed uh, ja. gescoord. Hè? Ja, ja. Inge, bedankt. Informatie eh, waarin alles staat, de titels enzovoort. Informatie te vinden op TTX, pagina 260. En natuurlijk ook op de website www.newshop.nl. Het Metropolitan Museum in New York, dat altijd een gat in de verzameling had als het om kubisme ging, is na een schenking van Cosmetica-tycoon Leonard Lauder denk ik, van Estée Lauder komt die af. Dus ja, ze zullen het daar wel als loder uitspreken. Opeens cubisme-specialist geworden. Maar liefst 78 topstukken telt de collectie nu. Van Picasso, Braque, Leger en Gris. Totale waarde 1 miljard dollar. Over de artistieke waarde van deze doeken... en het hoe en waarom achter de schenking... gaan we praten met Helene van der Ven. Ze geeft advies bij de aan- en verkoop... van oude meesters tot hedendaagse kunst. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het Rijksmuseum al gezien trouwens? Ja, ben ik al ja. geweest, ja. ja. Ja, prachtig. Ja. Goed, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Uh, ja, die schenking. Toch wel heel bijzonder. Uh, 78 topstukken. Het lijkt alsof dat dan van de ene op de andere dag is gedaan. Maar dat is vast niet zo. Nee, nee dat klopt inderdaad. Um, die schenking is inderdaad heel belangrijk. Uh, eigenlijk om drie redenen. De financiële omvang. 1 miljard dollar is uh, ja, ook van... Yorkse... Is dat een schatting van een afgelopen ja, is... Amerikaan? Te... <laughs> het is de schatting die Forbes geeft. Het, uh, dat Amerikaanse okay. zakenblad. Dus het is een geschatte waarde. Maar om en nabij zal maar het Forbes al... is toch geen. Uh, is het toch niet een instantie die überhaupt enig zicht heeft op kunst. Nee, maar ze hebben natuurlijk wel zicht op vermogen. Dus ze hebben zijn vermogen ingeschat. Aha. En uh, zij hebben ingeschat dat uh, zeg maar, ja, die 78 doeken een waarde vertegenwoordigen van ongeveer. Daar was het globaal voor verzekerd. Dat weet ik niet zeker. Maar ik denk dat Forbes ook wel informatie heeft ingewonnen... bij taxateurs, veilinghuizen, ja. handelaren. Dus die schatting zal wel ergens op gebaseerd zijn, denk ik. Ja. Maar goed, daarmee zit je natuurlijk meteen... in een soort superleague van donateurs. Ja. Ja. Vergelijkbaar bijvoorbeeld met een, een Rockefeller. Uh, daarnaast is het voor dat museum inderdaad natuurlijk heel belangrijk, omdat het traditioneel altijd, een, ja, wat jij al zei Mieke, een, mm -hmm. een zwakke plek had, ja. hè? moderne kunst, dat was niet hun uh, sterke kant, wel bijvoorbeeld van het MoMA in New York, hè? daar ging dat eigenlijk traditioneel naartoe, maar hiermee is dat in één klap uh, op de kaart gezet, en het is natuurlijk ook belangrijk als gebaar naar de publieke sector, hè? Ja, want maar... New York Sorry. Ja, nee, ja, ik, ik, ik wou eigenlijk even meer over dat schenken. Ja, ja. Ik snap dat het belang ervan, ja. dat hebben we geschetst. Ja. Maar ik zei, het lijkt nu net alsof dat opeen, ja. zomaar opeens ja. gebeurt. Nee. En, maar wat gaat daaraan vooraf? Daar ja. waren we zo in geïnteresseerd. Ja, dat begrijp ik. Nou, dat was natuurlijk geen verrassing, want Loder bekende filantropen ja. die New Yorkse kunst zien. Uh, ja, iedereen kent elkaar daar natuurlijk. Een van de kerntaken van musea is natuurlijk ook het onderhouden van contacten met verzamelaars, kunst. Uh, Kopers. Maar in dit geval zijn de uh, onderhandelingen begonnen in 2008 met uh, de toenmalige directeur uh, Philippe de Montebello. En dan nu de afsluiter met uh, de huidige directeur Frans uh, Kemptel. Veel praten. Goed, maar we lobbyen. komen elkaar tegen op een, een, een cocktailparty. En Bijvoorbeeld, dan? Bijvoorbeeld, dan? ja. Gaat dan, de, de, ja. Goed, dan, dan word je een beetje vrienden en dan ja. nodig je zo iemand eens uit. Ja. Maar ja, die, die loden is ook niet gek natuurlijk. Die weet meteen waar het om gaat natuurlijk. Ja, ja dat weet hij heel goed. Ja. Maar hij Hoe gaat dat dan? Heeft, nou, ik, ik denk dat het, het onderhouden van contacten... Dat, dat is natuurlijk een lang proces. Er zullen ongetwijfeld uh, meerdere musea... Uh, ja, toch... Uh, hun, hun, hun verlangen hebben uitgesproken voor deze collectie. Want wisten ze dat die man bereid was om het weg te geven? Nou, Hij heeft zelf altijd gezegd... ik verzamel met het oogpunt om een museale collectie op okay. te bouwen. Dat was echt heel specifiek uh, zijn uitgangspunt. En uh, een van de rumors was dat uh, de National Gallery of Art... in Washington ook geïnteresseerd was. Maar Lodder is een New Yorker. Dus die heeft uh, ja, om meerdere redenen gekozen voor de Metropolitan. Maar zo'n museum zou zich dat niet eens kunnen veroorloven Natuurlijk om dat aan te schaffen. Nee, 1 miljard dollar is, is niet het aankoopbudget. Uh... Nee. Maar goed, <laughs> hij, met die Lauder heeft nog veel meer, hè? Nou, hij heeft, dit, hij heeft ongetwijfeld nog een aantal dingen hangen. Maar dit is wel het hoogtepunt okay. van zijn collectie. En hij heeft ook gezegd... Ik blijf doorgaan met verzamelen. Als ik nog goede dingen zie uh, die goed zijn voor de Metropolitan, dan ga ik die zeker aankopen. Maar goed, je kan zeggen, er, er zouden wel musea zijn die misschien wel bereid zouden zijn om dit te kopen. Bijvoorbeeld Dubai. Weet je, daar zit op dit moment het grote geld in die opkomende niet-westerse economieën, toch? Ja, Is dat maar... een bedreiging? Sorry, is dat een... Of nou, een, nou, een bedreiging, maar goed, ik bedoel, is dat een, een, een rivaal? Um, nou, het is natuurlijk inderdaad zo dat Dubai heeft, heeft aankoopbudgetten... Ja, waar westerse musea alleen maar van, uh, van kunnen dromen. Maar in dit specifieke geval, zo'n hele geconcentreerde collectie van cubistische kunst... Ja, dat, ik weet niet of dat nu direct het speerpunt is um, van uh, het museum bijvoorbeeld in Qatar. Die heeft onder andere wel het uh, schilderij van Cézanne, de kaartspelers, aangekocht voor een enorm bedrag. Maar dat is dan ook echt één landmark-schilderij. Um, Precies, want ze beginnen natuurlijk allemaal bij Dubai ook eigenlijk om nul. Toch? Ja, nou, ze hebben natuurlijk zelf een rijke traditie van islamitische kunst. Ja, nou, maar dat is iets anders. Ja, dat is inderdaad iets anders, ja. Maar, zijn... maar zo'n zo loder die doet dat ja. waarschijnlijk, het is ook onsterfelijkheid, of niet? Ik, ik denk dat dat wel meespeelt. Maar ja, je moet natuurlijk niet vergeten dat ja, in Amerika... geld niet nodig. Nee. <laughs> nee, dat ook niet. Maar in Amerika is het natuurlijk heel erg onderdeel van de cultuur, hè? Van, van giving back. Um, daar is de staat natuurlijk ook niet uh, zo betrokken bij uh, de culturele sector... als dat in andere landen wel het geval is. Het moet daar ook veel meer komen van particuliere schenkingen. Dus ik denk zeker dat dat uh, mee heeft gespeeld. Ja, een soort Waar realisme. onderhandelt men dan eigenlijk over? Nou, zeg maar, in dit specifieke geval weet ik dat niet. Maar wat ik me wel voor kan stellen is... het moet natuurlijk niet naar het depot gaan. Nee. Het moet op zaal komen te hangen. Uh, Lodder is natuurlijk een zakenman die zal ongetwijfeld scherp uh, onderhandeld hebben. Hij zal het uh, he, willen zien als een onderdeel van de vaste collectie. Maar misschien ook wel over de plek waar het komt te hangen, overigens is dat wel bekend. Uh, dat gaat naar um, een aparte vleugel van Modern Art en daar heeft Lodder ook uh, een donatie voor gedaan, een financiële donatie. Die moet nog gebouwd worden. Of ingericht ja, dat, dat of zo. Is, ja, dat, dat is in aanbouw inderdaad. Dat wordt echt een centrum voor studie voor moderne kunst. Ja, ja. Uh, die 78 stukken, ja. uh, kun je een paar noemen? Ja, het ja, ja. zijn wel hele bijzondere schilderijen. Nou, wat, wat bijvoorbeeld een prachtig schilderij is, is. Uh, Vrouw in een leunstoel van Picasso. Dat schilderij hangt overigens ook nu al in het museum. De rest komt in 2014. Maar dit schilderij hangt er nu al. En daarin zie je echt hoe Picasso, als het ware, het vrouwenlichaam helemaal uit elkaar heeft gehaald en weer opnieuw in elkaar heeft geplakt in een leunstoel, naakt. Voor die tijd vrij radicaal. Een uh, heel mooi schilderij. Uh, een ander schilderij is uh, Olimolen uit 1909. Dat was het eerste cubistische schilderij ooit te zien in Italië. En dat heeft de Italiaanse futuristen uh, weer beïnvloed. En um, ja, het, het zijn bijna allemaal hele bijzondere schilderijen. Er zijn twee schilderijen van Brak. Um, dat zijn uh, bomen bij Lestac en het terras van Hotel Mistral. Die twee schilderijen zijn nog... Uh, Want die zijn natuurlijk heel lang niet te zien geweest ook, hè? Nee, die waren natuurlijk altijd in die privécollectie. Ja, ja, dat klopt. Maar die twee schilderijen zijn dus ook op de originele... de oorspronkelijke, ja, de, de begintentoonstelling van het cubisme... in 1908 bij Henri Kaanweiler in Parijs geweest... Ja. Wie ging er dan wel eens kijken naar die privécollectie eigenlijk? Nou, ik denk uh, vrienden en bekenden, maar En dat was, was het. Nee, ik denk ook museumdirecteuren. Uh, die werden dan uh, uitgenodigd. bij Laura ja. thuis? Om ja. te... Weet je museumwereld eigenlijk nou, waar uh, schilderijen zitten? Be bekende schilderijen ja. in privécollecties? Je hebt als museumdirecteur is dat wel een van de dingen zeg maar die bij je taak horen dat je wel ongeveer weet wie waar wat zit. Want ja. dat is allemaal openbaar? Nee, dat is niet openbaar. En dat, dat is ook informatie uh, waar over het algemeen uh, heel discreet mee omgegaan wordt uiteraard. Maar het is uh, ja, globaal denk ik dat men wel een idee heeft wat waar zit. En wordt er dan ook gedacht van nou, uh, we moeten eens een keer misschien uh, ja, een afspraakje maken voor een kopje thee of zo? Ja, we, zeker. Ja, ja. Zo... een borreltje. Ja. Nee, of om het ja. idee van nou, misschien wil iemand er wel over denken om, ja. uh, om um, ons museum te bedenken. Zeker, als ja, mensen bijvoorbeeld zeker. ouder ja. worden of bijvoorbeeld geen nageslacht daarvoor. Weet ik veel? Ja, ja, zeker. Ja, dat is ook echt een van de dingen die musea moeten doen, hè? het onderhouden van die contacten. En een directeur die dat lukt, is dat dan een held in die uh, wereld? Is dat een held? Nou, het komt natuurlijk wel op je konto. Dus het, het, het helpt, maar het is natuurlijk altijd een samenspel van factoren. Het is ja het, uh, soms als, als het als het lukt en het is heel bijzonder ja nou dan, dan heb je dat wel goed gedaan. Het, het lijkt ja. namelijk ook zo'n spel waar heel veel hiele likkerij aan te pas zou moeten komen. Hiele likkerij? Nou, ik, nee nee zo, zo werkt dat niet. Het is wel iets wat ze van beide kanten moeten willen. Hij heeft zelf gezegd. Uh, Lorder zei this was not a bidding war. Dus hij heeft zelf gezegd ik heb niemand uh, zeg maar laten echt laten vechten hiervoor. I came knocking and the door went open easily. Dus met, als het, met andere woorden, ik heb mezelf aangeboden en ze waren heel blij dat ik kwam. Maar is hij dan nou nu ook blij dat het gelukt is? Ja, dat denk ik wel. Toch wel? Ja, dat denk ik wel. Het... Ja, het is toch prachtig. Ik bedoel, dit is toch wat ze noemen een cornerstone donation. Ja. Dus hetzelfde als bijvoorbeeld een schenking van Havenmeijer eh, voor de Metropolitan. Eh, Robert Lehman van Lehman Brothers heeft destijds ook een, uh, he, veel gedoneerd. Oh. Ja, een museum kan eigenlijk niet zonder. Oh. Hartelijk eh, dank voor de komst kunsthistorica en art consultant Helene van den Venhoorde. Het ging dus over de grote schenking van cubistische topstukken aan het Metropolitan Museum in New York. Dankjewel. Meer informatie hierover via nieuwshow.nl. Zometeen, Kamerbreed, wat zit erin? Wie zit erin? Uh, CDA, Tweede Kamerlid Eddie van Heijnem. Het SP, Tweede Kamerlid Arnold Merkies. En VVD, Corrie Annemarie Anne-Marie En waar zouden we het over hebben? Ik denk over het sociale akkoord. Vast wel. Ja. Goed, dan hoeven wij het gelukkig niet meer als. te zeggen. Zo is dat. Wij stoppen <laughs> er Tot volgende week. Dag. De werkomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs zijn soms erg slecht. Het hele probleem waar ik een probleem mee heb